van der Linden met het NOS Journaal. De Amerikaanse ambassade in Israël zegt informatie te hebben dat de grens tussen de Gazastrook en Egypte bij Rafah vanochtend open gaat. Rond deze tijd zou de grens openen. De ambassade weet niet voor hoe lang de grensovergang open gaat. In een verklaring wordt gewaarschuwd dat er chaotische taferelen kunnen volgen aan beide kanten van de grens. Egypte heeft het openen van de grens nog niet bevestigd. In het Verenigd Koninkrijk en Duitsland zijn vier mensen omgekomen als gevolg van storm Babette. Gisteren werd bekend dat er twee mensen om waren gekomen in Schotland. In Engeland overleed een man die vast kwam te zitten door snel stijgend water. En in Duitsland kwam een man om het leven toen er een boom op zijn auto viel. Aan de Schotse Oostkust zijn huizen geëvacueerd als gevolg van storm Babette. En ook in Scandinavië wordt overlast verwacht. Particuliere verhuurders maken nauwelijks gebruik van subsidie om hun huurhuizen te verduurzamen. Van de 152 miljoen euro die daarvoor beschikbaar is, is nog maar zo'n 2% gebruikt. Volgens branchevereniging Vastgoedbelang is er geen prikkel om te investeren in bijvoorbeeld dubbelglas vanwege nieuwe maatregelen. Zo moeten huisbazen meer belasting betalen en komt er volgend jaar misschien een wet waarmee bepaalde huizen een maximale huurprijs krijgen. In Nederland zijn honderdduizenden huurhuizen in de vrije sector... die een slecht energielabel hebben. Schrijver Wessel te Gussinklo is overleden. Dat heeft zijn uitgeverij bekendgemaakt. Pas op 45-jarige leeftijd debuteerde hij met de roman De Verboden Tuin. en Daarnaast won hij twee keer de Boekenbon Literatuurprijs... voor de romans De Hoogstapelaar en Op Weg naar De Harts. Te Gussinklo is 82 jaar geworden. Het weer, vandaag zijn er wolkenvelden, maar er is ook zon. In de loop van de middag meer bewolking met ook buien. Het wordt 14 tot 16 graden. Vanavond meer regen en aan zee flink wat wind. Morgen trekken de buien langzaam weg en de temperatuur is dan ongeveer hetzelfde. Dit was het NOS Journaal. Plusminus. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate.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 Met nu, Tobak Leeft. Ja, het tweede gedeelte van het radioprogramma. Het is iedere keer weer hetzelfde. Bij Tobak Leeft. Ja, Bij ZFM. En? is dat erg of zo? Straks onder andere horen we wie er jarig is. 99. Ja, zeker. Is daar iets mee? Daar is iets mee. Ook dit. Nine, eight, seven, six, ja, die is niet jarig, maar daar is wel iets mee. Ook deze man van Manfred Men... Is jarig. Oh, wat heeft die grappige muziek gemaakt. Maar eerst even. Een lekker binnenkomertje hier. Bom Bicycle clock. Is er een bomb? Nee. Bomb ja, bom? Nee, bom Bicycle clock. Alweer van jaren geleden. En dat hoor je ook bij Tobak Leeft. En kijk je in het verleden. Wat gebeurde er door de jaren? 21 oktober. We kijken de geschiedenis. We gaan terug naar 1966. Early on October 21, 1966. 140.000 cubic yards of coal waste from the nearby mine slid from the hill above the Aberfan. And buried all the buildings on its path. The accident lasted for not more than a few minutes. But the result was catastrophic. Apart from several residential buildings being demolished, a local school was destroyed, making the Aberfan accident a full-scale tragedy. Aberfan, daar was een gigantische berg met afval uit de mijn opgestapeld. Dat lag er al jaar en jarenlang. Was er al verhaal of ja, is dat wel stabiel? Nee, volgens mij is het niet helemaal stabiel. Toen kwam er een hele zware regenval en die spoelde die hele berg zo'n school binnen. En daar zaten onder andere nou iets van 200 leerlingen. En 144 hebben dat niet overleefd. Die werden een keer, binnen een paar seconden werden die bedolven gewoon. En dat is bizar. Verder ook nog andere mensen totaal waren er. Wat was het? Ja, 144 mensen dood. 116 kinderen. En uiteindelijk was het ook bekend bij de Kolenraad. En de overheid... Eh, de Kolenraad was het ook over bekend, dat er gewoon iets met die berg moest gebeuren. Maar ja, waar moest die berg dan naartoe? Ja. En die werd maar hoger en hoger. En uiteindelijk kwam hij dus nou, over Aberfan heen gespoeld. Vreselijk. vreselijk. Ja, af, ja. Af, af, af, af, ik herinner me ja. ook, uh, ik, ik weet het goed omdat het ook in The in Crown was. Ja. En dat je denkt, van de, de, de site, dat is het leuke weer van The Crown. Er zijn zoveel bepaalde nieuwsdingetjes die je dan niet weet. Nee. Maar uh, dit is, uh, is wel een zwarte bladzijde in de geschiedenis van Engeland. In Wales. Ja, zeker. Um, ik heb in 1850 de slag bij Trafalgar. En dat vind ik wel leuk, want je hebt natuurlijk Trafalgar Square. En dat komt allemaal hierdoor. Het was de belangrijkste zeeslag tijdens de coalitieoorlog tussen Verenigd Koninkrijk en het Franse keizerrijk van Napoleon. En de Britse vloot die vernietigde een Franse spaanse escade onder leiding van uh, Pierre de Villeneuve bij, bij Kaap Trafalgar. O, okay. Dus dat is een uh, hele belangrijke slag geweest. En uh, ja, de, dus de naam Trafalgar, die duikt toch hier en daar op. Pleinen, in uh, uh, uh, square, is het Squareplein? Ik heb geen idee. Ja, nou, maar ik ga, daar, dat, die is heel bekend in Londen. Ik kijk nooit in de straat, ik kijk altijd op mijn tom, tom. Waar moet ik heen? Ja, ja, ja die had ik, toe. ik toen nog niet toen ik in Londen was. 1987, <laughs> ja. Toen had je dit Nine, nog op de eight, seven, seven, televisie... Six, five, four, countdown Café... En dat werd gepresenteerd, niet Countdown Café, was gewoon Countdown. Countdown Café was op de radio. Curry van Inkel uh, had je ook op de radio toen. En Adam Curry was dan een groot onderdeel van van het Veronica-gedoe allemaal. En uiteindelijk in 1987 uh, was de laatste uitzending van Adam Curry met Countdown, en dat ging zo. Adam, jij hebt speciaal voor deze gelegenheid een artiest uitgekozen die. Vandaag de boel komt afsluiten. Wie? Ik wil graag dat iemand live zong in Countdown. Nou, daarvoor moet je natuurlijk de beste zanger van Nederland hebben. Niet echt erkend, maar dat komt hopelijk na deze uitzending. Het is ongeveer 4 graden in New York. Dus vandaar dat ik René heb gevraagd om te komen. Ja, en dit was de ontdekking oh, van René Froger. Dus dat is wel bijzonder. Oh, how I miss December. Dus uh, toen ging Adam Curry naar Amerika werken voor MTV. Is wel een paar keer nog terug geweest. En momenteel is hij van allerlei dingen aan het doen. En kan je ook allerlei af, oude afleveringen van Countdown... en van uh, Curry en Van Lincoln nog steeds terugvinden. Maar goed, uh, uiteindelijk kwam hij op jaar leeftijd naar Nederland. Alleen zieke omroepen. Uh, uiteindelijk bij Decibel, John Holden... en toen uiteindelijk zo bij Veronica. En daar heeft hij dus uh, nou, iets van... nou, nog geen tien jaar gewerkt. Kort maar. En toen heeft hij ook Patricia leren kennen. zeker. Ja. Leuk hoor. In 1945 is toch een tijdje ervoor... Toen was het stemrecht voor vrouwen. De vrouwen mochten voor de allereerste keer stemmen in Frankrijk. En toen heb ik even door zitten kijken. En ik zag dat het vrouw in Nederland pas in 1919. Ja, hallo. Dat is wel uh, 16, 26 jaar daarvoor. kregen de vrouwen in Nederland stemrecht. En het was dan de wet Marchand. En daardoor konden, ze, uh, konden de mannen en de vrouwen algemeen kiesrecht krijgen. De wet Marchand. Marchand. Apart, hè? Dat is dan toch Frans? Waarom hebben we die Fransen dan zo lang gewacht? Ja. Nou, het grappige is: in 2009, vanwege waterschaarste in Venezuela, roept president Hugo Chávez uh, op niet langer dan drie minuten te douchen. En wel te zingen onder de douche, om water te besparen. Ja, al helpt dat zingen dan om water te besparen. Vreemd. Dat, misschien, ja, misschien moet hij koud douchen. Denk dat hij koud douchen. En dan hard zingen. Om een beetje warm te blijven. Ja, zo. Wanneer was dat? In 2009, zijn? 2009, ja. Ja, maar, de wilde. Ik heb ook in 2011 was er een arts. Ja? Die had in een interview gezegd. Dat uh, president Hugo Chavez ja, heet hij volgens mij. Klopt. Dat hij nog maar twee jaar te leven had. Vanwege kanker. Ja. En die heeft dus toen Venezuela ontvlucht. En uh, hij over, uiteindelijk overlijdt Graf uh, in 2013. Dus de arts had wel gelijk. Ja, dus ja, dat uh, vind ik dan wel weer een bijzonder verricht. Goed, nog even dingen die we bijna waren vergeten in 2021. Letland gaat vanwege weer stijgende aantal COVID-19 of de coronabesmettingen weer opnieuw op lockdown. En ook in Moskou. De stad gaat vanwege de stijging een week later, ook op 28 oktober, anderhalve week dicht. En bepaalde gebouwen bleven dan wel open. Ja, de corona, jeetje, daar zijn ja. ze momenteel nog druk mee bezig. En heel veel mensen die het nog longcovid hebben, die zijn nog steeds bezig om daar ja, toch meer aandacht voor te krijgen en een betere behandeling. Goed, tot zover de geschiedenis straks. De, de jaardagen Ja, mooi. sleepend, coach coachparty, Kilroy. Oh, mooi, Be That Girl. Jazeker. Is dat je verjaardag... Ja, heerlijk hoor. Oh. Ja, dat was ik belangrijk. Ja, steeds wordt weer een knalfeest. Onder andere Nathan Jaao, is jarig natuurlijk, hadden we het eerder over. Maar ook Alfred Nobel zou vandaag jarig zijn geweest. En uh, nou, die app, echt, als jij zijn leven doorleest. Een aantal familieleden, allemaal kwijtgeraakt door het ontwikkelen van dynamiet natuurlijk. En vorige week hadden we het nog over uh, uh, dat hij patent had gekregen op gliesglosglas. Gli, nou goed, het kan een of ander goedje wat chemicaliën die je bij elkaar gooit. En dat kon je dan bijna niet vervoeren, want als je een klein beetje hard schudt, explodeerde het. En dat heeft hij laten opzuigen door een of andere stof. En daar is uiteindelijk dan dynamiet uit ontstaan. En uh, toen hij overleed, uh, heeft hij natuurlijk uiteindelijk, is het testament opgenomen... Dat kapitaal wat je had vergaard in 1866, of weet ik veel wanneer, is 32 miljoen. Elke keer de rente daarvan, dat wordt dan verdeeld over vijf Nobelprijzen... om mensen te stimuleren om iets goeds voor de wereld te organiseren. Om iets te doen. En nou goed, elk jaar komen weer de Nobelprijzen worden uitgereikt. Dat zijn dus vijf stuks. Maar goed. Dat aan de hand van uh, Alfred Nobel, die vandaag jarig zou zijn geweest. Ah. Wie is er nog meer jarig? Oh, we hadden vorige week hadden het ook over Nobel, ja, was hij toen ook jarig? Nee, dat kan niet hè. Toen ging oh. het over dat goedje wat hij ontwikkeld had. Over de, over de, de, de een patent van, aangevraagd of zo, of uh, de nitroglycerine. Ja, dat was het. Dat ja. was het, ja, ja. ja, dat heb ik goed onthouden. Ja, um, ja ik heb, hier heb ik de verjaardagen. Sorry. Dat is fijn, daar zijn we momenteel mee bezig. Is dat zo? Ja, klopt. Ja, doe jij maar één dan. Ja, uh, anne wil Blankers is uh, jarig. Dat Ze is echt een heel bekende actrice in Nederland. Oké. Okay. Waar zat ze? Waar speelde ze? Ja, ze heeft in heel veel Nederlandse series gespeeld. Oké. Okay. Oh, daar nee. heb je haar weer. Oh, die en die. anne wil en die. Ja, ja, ja, ja, ja. ja. Het is, nee, is wel een wat oudere generatie, denk ik. Ja, was, ja <laughs> Momenteel zie je in al die series ook altijd weer dezelfde. Dat je denkt, maar goed. Maar de oude generatie die is natuurlijk nu een beetje op achtergrond geraakt. Logisch ook. Maar er wordt ook wel weer tijd voor hele nieuwe spelers, hè? zeg ik altijd. Maar ja, goed. Ja. Als je ook geld wil uit het, uh, het filmfonds of zo, is het, willen ze ook altijd wel bekende koppen erin. Hè, want anders gaat het ook helemaal niet aansluiten bij het publiek. Ja. Goed, vandaag wordt hij 83 Manfred Men. Hij is een uh, Zuid-Afrikaans, wist ik helemaal niet, Britse zanger. Hij speelde de keyboards en hij begon natuurlijk ook met Manfred Men. En dat was deze plaat. Echt heel knullig dit. Heel schattig. There she was, I he, he, do I Ditty Diddy Do. Hij heeft ooit nog een band gehad... dat heet The Man's Youth Blues Brothers. Nou, dat soort dingen maakte hij allemaal. Uiteindelijk brak hij door met deze plaat dus. Maar later maakten ze hele andere muziek. Onder andere dit, hè. Deze muziek. Blinded by the Light. Een van die bijzonderste platen die ze hebben gemaakt... Ja. is Night, Nightingales and Bombers... En dat gaat over een verhaal, die is uitgekomen in 1975, over een vogelspotter die eigenlijk een nachtegaal wilde opnemen in de nacht. En die hoorde toen dit. En dit waren de RAF-vliegtuigen die in 1944 naar Meinheim vlogen om daar bommen af te, werpen. af te werpen. En dit is dus het uitgangspunt geweest voor deze plaat. Dat zit hier uiteindelijk dan helemaal op de achtergrond in verwerkt. En... Uiteindelijk werd Manfred Band, Urbent, maar een beetje experimentele experimentele rockband. Ja. symfonische rock, wel mooi hoor. Een met dit. hele lange solo's. Mag ik een kleine tuin nog vertellen? Want dat nummer Do We Diddy... dat is al een grote hit geworden van de Dolly Dots. Ja! Kijk! Toen hebben ze weer, hebben ze weer, gecashed. weer gecashed. Weer gecashed? Ja. Zeker. Nee, die vandaag Ja, die ook jarig is Ja, dagen. Steve Cropper. Dat is een Amerikaanse gitarist, liedjeschrijver en producer... En dat was later had hij de band Booker T en de MGs. Oh ja. Dat is een instrumentale soulband. En die was vooral populair in de 60 en 70 jaar. En ze hadden vaak uh, het genre Memphis Soul. En ze hebben dus echt heel, bij heel veel mensen gespeeld. Hè? Bij Otis Redding, Eddie Floyd, Johnny Taylor. En uh, met Steve Kopp en Donald Dunn. Waar ze een van de eerste bands die zowel blanke als Afro-Amerikaanse leden hadden. Oh. En ze hadden een wereldhit die heette Green Onions. Ken je die? Ja. Zeker. Ja, dat is echt een echte klassie klassieke. Die had ik er even bij moeten pakken. Elvin Bishop vandaag 81. is een Blue's muzikant. Eerste, uh, eerste jaren van zijn leven uh, leefde hij op een boerderij in uh, Ahoy, Ahoy Loa. Uh, en daar hadden ze geen stromend water. En nou, dat was echt wel een beetje armoede. En uiteindelijk verhuisden ze. En hij had nog nooit zwarte muziek gehoord. Daar kwam hij later mee in aanraking in Chicago. En toen omringde uh, hij door Afro-Amerikaanse Um, blues gigantje en toen speelde u onder andere met deze man, Paul Butterfield. Toen Butterfield. Er werd er echt blueswetten gemaakt. Hij speelde met Eric Clapton, Jimi Hendrix, BB King. En uiteindelijk werd hij groot met een plaat. Dat je denkt: oh, dat is wel iets anders. Ja, Alvin Bishop. Full Around and Fell in Love. Dat was zijn grote nummer. plaat in 1976. In 1953 is geboren Ferdi Lanzé. En denk je hoe de beer bliep is Ferdi Lanzé. Hij is een, een van de zangers van V.O.F. de Kunst. Oh. En die V.O.F. de Kunst is natuurlijk heel bekend van één kopje koffie en oh, als ze lacht ja. en Suzanne. Maar ze zei zich na de hand zijn ze zeggen we gaan uh, een bekende muziek van uh, van Annie Emmerichsmied en zo op de muziek gaan zetten en zo. En het leuke is dat toeval wil ja. dat uh, deze een van die mannen, uh, meneer Klein, ook uit die band, die is uh, getrouwd geweest met een volle nicht van Ben. Dus die dochters, die kennen echt volledig al die... Ben? Uh, ben Kramer? Ja, mijn Ben. Oh jouw Ben? Ja, maar ja. Die, uh, die, uh, die kennen al de liedjes. En dat is dus hun vader. Die zat dus in veel kunst. Oké. Okay. Grappig toch? Dus, Leuk detail. Zo zit je altijd en uh, kom je altijd wachten. dat je voorvader een hele andere bekende man is geweest. Ja. Als je maar groeg zoekt in de, de vertakkingen, zeg ik altijd. Ja, ik had hem bijna ontmoet op skivakantie. Hij was Vers in hetzelfde dorp. Verdorie. Goed, Dizzy Gillespie zou vandaag jaren zijn geweest. Uh, hij is al overleden in 1993, maar hij is bekend van dit. hè. niet oh. je trompet laten vallen. Shit, liet je de trompet vallen. In uh, 53, op 6 januari. Dat is zijn verhaal. En toen was de trompet verbogen. Kut, ze oh. de andere kant op. En toen ging je spelen ik dacht ik: hey. hé, net even een ander toontje. En dat heeft hij er eigenlijk gehouden. Toen dacht je mezelf, dan gooi ik, gooi ik ook mijn wangen gewoon even naar buiten. Wat zo ongezond is voor je gezicht. Ja. Ah, en ook helemaal niet nodig, hè? Nou, een beetje botox, Dan trek het weer recht, toch? Hij heeft muziek gemaakt met zoveel verschillende gasten. Hij heeft ook bebop muziek eh, geïntroduceerd. Kenny Clark, Thelonious Monk, Charlie Parker. Ja, dat zijn wel de bekende ja. mensen. Disney Lesby, overleden in 1993. Ik heb er nog eentje, ja, zeker Steve Lukather. Ja. Die, die hebben we nog niet gehad, toch? Hè? Nee. nee. nee. Hij, is, ja, hij is Amerikaans gitarist en bandlid van Toto. Hij ja. werkte mee ook aan opname voor Thriller, Michael Jackson. En het leuke is dat in 2010 kreeg hij in Vlissingen de vijfde Eddie Christiani Award uitgereikt. Ja, dit is wel een heel belangrijke prijs. Hij komt wel vanuit Nederland, maar in 2011 is die prijs uitgereikt aan Brian May. Dus dat is wel uh, een, uh, een uh, significante prijs. En het schijnt een initiatief te zijn van Pop in Zeeland. Er wordt elk jaar... Pop in Zeeland? Pop Zeeland. En die wordt elke jaar uitgereikt aan een gitarist... die zijn sporen heeft verdiend in de internationale popindustrie. En dan ga je naar oh. Nederland om een popprijs op te halen? Ja, ik vind het wel bijzonder. Ik wil wel eens kijken wie nog meer al die uh, prijzen heeft gehad. Nou, misschien komt het hier Poppunt altijd wel zo dat, dat er zoveel ja. ze zoveel naar Zeeland komen voor een popprijs. <laughs> ja, dat misschien ja, die... lukt hoor. Ik vind het bijzonder. Ja, de bekende plaatdruk van ja. Afrika... En het grappige is, hij was gewoon gitarist... maar uiteindelijk ging door Jeff, uh, nee, uh, Jeff Pecari ging dood aan... toch niet drugs, maar echt aan... ja, wat was het, verdelgingsmiddel of zoiets... wat hij opgesnoofd had tijdens oh. het grasmaaien. Hij woonde dat langs was het van Weiland. En, oh. ja, en uiteindelijk werd hij dus de zanger van Toto. En is misschien ook wel de grootste plaats... En in 2015 hebben ze nog een album afgeleverd. Het is symfonisch, het is wat dieper. En het is wat, ik vind het wat minder toegankelijk. Maar ik goed, denk goed, wel dat ja, een van hun plaatsen dan Mario Landekus moet worden. Daar gaan we het zo even over hebben. Wat een goed idee, zeg. Of die Green Union. Kan ook nog. Ja, dat is ook nog mooi grappig. Echt een beetje knullige jaren zestig muziek, Een beetje een gitaartje. Ook wel weer lekker. Ja, ga het kijken. Goed. Wilco. Ja, dat ben ik. Maar zo is deze band ook genaamd. You're here today, the I love the lovely Battle Lake, but the lovely is fake. Why worry about the rain? But I worry If I shouldn't instead Let you save me ...en mannen met zielige stemmetjes. Ritme. Ritme dan toch. Ja. Echt muziek past bij mij ook gewoon. Wilco heet de band oh, en het heet... Uh, ...Save Me. Nou, zoiets is het denken. Goed, we zijn op zoek naar die landenkeus, want daar heb je... ...alleen geluiden nog even hoor. En uh, we zijn er nog niet helemaal uit over Broeke T-Words. Ja. Met de uh, Green Onions. Of misschien toch heel iets anders. Het is tijd voor de Zandvoortse berichten. Wat speelt hier allemaal Zandvoort? Je hoort het uh, hier... Zandvoortse berichten. Zeker. Uh, Zandvoortse Veteranendag. En uh, het is onder een nieuwe stichtingsnaam. Het was een uh, committee. En het is nu gewoon meer een stichting geloof ik. En het was bij standpaviljoen uh, Talassa. En uh, uh, daar kwamen 60 veteranen op af. Die wonen hier in Zandvoort zelf. En die zijn op verschillende missies over de hele wereld uitgezonden. Dus verschillende oorlogen hebben die aangedaan En uiteindelijk is het vorig jaar overgenomen. Uh, Friso van Marion heet die, geloof ik. Ja. Die heeft het overgenomen omdat de andere veteraan is overleden op 101. Nee, daar was een veteraan overleden. Ruud Boot. Die is overleden op 101-jarige leeftijd. En er was heel veel familie van hem aanwezig bij deze Veteranendag. En er werd dan ook één minuut stilte gehouden. De burgemeester uh, gaf nog. Uh, Even een toespraak. En dat het, uh, ja, de betekenis zeker in deze tijd dat de, de, de, het allemaal weer oplaait. Uh, twee oorlogen die mee, momenteel spelen, waarschijnlijk wel meer. Maar die derde zien we dan even niet. Omdat deze twee boventoonvoeren. Dus ja, de veteranen uh, doen nog steeds goede dienst. Wat ze heel vaak doen. Ze helpen bij vermissingen van personen, maar ook van goederen. En afgelopen jaar, 2000, dit jaar, zijn er 88 zaken door oud-militairen opgelost. Uh, of hebben daar een hele, bij, hele belangrijke bijdrage bij geleverd. Dus dat is wel grappig. Verder ja. ja, kon je een ritje maken in de legerjeep. Dat is dan weer lekker plat weer. Gewoon lekker in de legerjeep zitten. Gewoon het oorloggevoel even hebben. En er werd een blauwe hap geserveerd. En dat is ook iets wat er een altijd. Een blauwe bij. hap. Een blauwe hap. Oh. Dat, is weer, dat uh, komt uit Indonesië, daar heeft het mee te maken. Daar oh, is natuurlijk okay. ook gestreden. Daar is het uh, ja, van. Maar goed. Het is hmm. dus de veteranen-search-team die echt nog heel veel doet. Dat is mooi. Ja. Samen in, weg met de politie. Ja, Kom eerst, uh, Er is weer een, uh, de mogelijkheid om iemand voor te dragen voor uh, de ondernemer van het jaar. Oh ja. En uh, de vraag is dus nu ook van wie wordt de meest gastvrije ondernemer ja, van 2023. En maar het is dus, je hebt nog maar één dag. Tot uiterlijk morgen, tot en met morgen, kan je via www.zantwoordscurant.nl/slash verkiezingen kan je dus uh, kandidaten voor gaan dragen. En uh, aan de hand van deze instellingen wordt uh, dan een shortlist gemaakt... van vijf ondernemers die doorgaan naar de finale ronde. En dan komt nog de stemronde. En dan tijdens de ondernemersavond op 17 november in de haven van Zandvoort... zal bekendgemaakt worden wie de winnaar is... en wie zich een jaar lang ondernemer van het jaar mag noemen... en wie het felbegeerde beeldje in ontvangst ja. mag nemen. Eerst was het vorig jaar, was het volgens mij duurzaamheid of zo geloof ik... en nu is het de gastvrijheid, zo ja, is het geloof ik. Ja. Nou goed, ik denk dat gastvrijheid de meeste mensen, de meeste stemmers wel aan, aan, uh, aanspreken. Want ja, dat is het eerste contact wat je hebt als je er binnen komt lopen. Heeft u besteld? Nee, nou, je zit er vol. Ja, kijk, dat, dat maakt niet zo'n goede beurt. Ja, hij, hij had u niet besteld? Geef het niet. Ik heb bij het toilet nog een, een tafeltje. Wilt u daar zitten? Oh, uh, nou, maar, maar, nou, nee, doe maar niet. Doe maar niet. Nou goed, binnenkort denk ik dat wij ook uitgenodigd worden, natuurlijk. Zand wordt georganiseerd. Een dansfeest natuurlijk. Oh ja. Ja, vrijwilligersfeest. Op de Nationale Dag van de Vrijwilliger. En Zandvoort drijft toch vrijwilligers? Hè? En BNW die zoekt dus alle organisaties en vrijwilligers van Zandvoort. die bardiensten draaien. die uh, een rol vervullen in bestuur of collectant. ook zo'n dingetje. Ja. Doe je iets uh, als vrijwilliger, kan je je aanmelden. En uh, de meeste organisaties hier in Zandvoort krijgen wel een mail van de uh, gemeente. Uh, dat je dus uiteindelijk. Uh, Kaarten kan krijgen om naar dat uh, vrijwilligersfeest te gaan. En nou ja, dat lijkt me een bijzonder iets. Ik zit, Zeker. Ik zie nog geen datum, geloof ik, maar dat komt vast later. Ja, nog wel. ik dacht iets van 9 december of zo. 9 december, klopt, ik zie hem staan. Dan, ja, oké. Okay. Ja. Ja, uit ja. mijn hoofd, hè, want ik ja, ga slot. erheen. En okay. het uh, is wel leuk, uh, mijn vriend Ben die geeft dus uh, biljartles in, uh, yeah. uh, in Blauw Trem. En er was dus een uh, speciaal feest voor, voor, voor hun. Yeah. En daar is hij dus niet heen gegaan. ik zeg, nou dan ga ik ook, dan gaan we gewoon lekker samen. Ja, we leuk. gewoon Goed. Um, 31 oktober, dat is natuurlijk uh, uh, over anderhalve week. En dan is het weer mogelijk om dierbaren te gedenken... en een moment van aandacht te schenken met een kaarsje... en een persoonlijke wens of groet. En deze lichtjesavond is vanaf 7 tot half negen... op de Algemene Begraafplaats Noorderduin in Zandvoort... naar Stollestraat 67. En er is ook een muzikaal intermezzo. Uh, een Sanne Maland, die het doet samen met Arthur Bosma... Uh, gaan die wat muzieknummers ten horen brengen... En het klokje wordt geluid om half acht voor alle uh, officiële momenten. Ja. Dat is wel bijzonder. Ja, is wel, bij iedereen is wel... is wel iemand kwijtgeraakt weer dit, ja, dit jaar. Het. Vooral met die, ja, al die lampjes daar Ja, is het heel heel mooi. En meestal hebben ze ook een, een beentje of een, een quintet of een kwartet ja. wat speelt. Met een ja. viooltje en een basje of ja. zoiets. Dat nou, is altijd dus, wel heel bijzonder. We gaan de weergoden bidden, dat het in ieder geval een mooi weer is. Neem al een sparaplu mee voor die gasten. Dan dat is echt in de regen. De spelen ja. is gewoon helemaal niet lekker. Veel beelden veel gezocht. Eind september was dit jaar, op 350 jaar geleden, dat de verjaardag van Paulus Loot werd gevierd. Ge, ge, ge omdat hij de vruchtelijkheid hier had gekocht destijds. De heerlijkheid. De heerlijkheid was ja. het. En toen is het allemaal van start gegaan met de commercie. En dat zand wordt echt de waterkant van Nederland werd gewoond. Maar goed, dat wordt elk jaar dus weer gevierd. En nu zijn ze op zoek naar de vorige herdenking, of viering, dat was in 1973. En... Die erbij was, hoe uh, heet die man ook weer? Michael Jansen, die wist gewoon, er is gefilmd. Er is toen gefilmd, foto's gemaakt. Nou, een vage foto's stak in de Stand voor de Krant er wel bij. Maar ze willen die dia's en ze willen die filmbeelden terughalen. En ze waren uh, al nieuwsgierig. De WURF hebben jullie ze? Uh, nou ja, en ze waren misschien op zoek. Op welke plank ligt die dan? Dat, deze correspondentie gaat dan via de Stand voor de Krant, blijkbaar. En uh, een telefoonnummer hebben ze dan blijkbaar niet. Maar goed, dus uh, mocht jij weten van, hé, hey, ja, dat heb ik zo even uit de vrije hand gefilmd. Neem contact met de Stanfordse krant op en dan kunnen zij daarmee. En misschien, daar zijn ze natuurlijk ook nieuwsgierig naar, staat daar Paulus Loot zelf ook nog op. Oh, dat zou wel ja, interessant zijn. Want ze weten niet hoe hij eruit ziet. Oh, Oké, okay. dat is wel bijzonder. Dat ja. zou bijzonder zijn eigenlijk. Ja. Ja, dus, ja, uh, op, uh, In het weekend van 4, 5 november is er uh, dus weer de, de Landelijke Natuurwerkdag. En er is ook een website van, die heet www.natuurwerkdag.nl. Maar het toeval wil is dat de stichting Vrienden van de Zuidduinen... die zet zich in voor het onderhoud. En uh, die, gaan die dag gaan ze exoten bestrijden... en herstelwerkzaamheden doen in de Zuidduinen. Ze gaan gegraven kuilen dichtmaken. Uh, Daarnaast wordt het gebied opgeruimd met een afvalprikker. En er is uh, soep voor in de pauze. Dus uh, ja, je kan, je, je kan dus zeker daar komen, hel komen helpen. Ik zie daar helemaal geen tijd nu bij staan. Maar ze willen wel graag... Uh, er is dus www. Uh, dat zeg ik nou, natuurwerkdag.nl. En dan kan je dus gewoon naar Zandvoort gaan. En dan kan je kijken hoe en waar en waar je eventueel op kunt geven. Oké, okay. nou, dat is over de Zandvoortse berichten. Straks die landenkeuze van nog steeds geen beslissing genomen. Eerst maar even hier de fat man. hard. What bitch?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 Seven women, seven ounce lucky number going down. Take a hit, shoot, spit, there you go. Een rockbitch uit de jaren 90. Ja, dit is niet uit de jaren 90, maar wel al dat gevoel. Goed, en dit heette Fat Man hier bij Toepak leeft. En wij kijken nog even de wereld in. Gisteren heb ik gisteren weer natuurlijk alle netten weer af zitten kijken. Van uh, uh, weet ik weer, Inside. insight uh, dingen Inside. Ja, en, uh, oh. en Hubert Tan En is ook op één even bij Hubert Tan Ik vond het een heel goed interview gisteren. Uh, daar zat een vrouw, uh, Dina. Uh, sorry, ik heb je achterna niet meegekregen. Sorry. En zij, heeft, uh, zij is een Palestijnse Nederlander, maar ook wel weer roots in Israël zelf, geloof ik. Dus die uh, bepaalde familieleden zaten in Israël zelf. Een bepaalde familieleden zaten in, ja. uh, in Gaza-strook. En je zag dat regelmatig. Maakte ze opmerking. Maar Hubert het Tan pakte dat weer terug en legde dat even uit. Want dan kreeg je toch een gegeven moment een bepaald beeld Dat je denkt, oh, klopt niet helemaal. En nu wat ik wel een beetje krijg is dat het, de Palestijnse zaak was onderbelicht. Maar nu zit het toch op het punt dat je denkt van nu krijgen ze wel heel veel. En heel veel aandacht. En na dit interview dacht ik wel van... oh dit, dit kan wel weer. Omdat heel veel mensen toch ook wel weer willen strijden. En er zijn heel veel demonstraties. Hoe gaat dit dan weer aflopen? Om, op, ja. Als mensen dit zien, denken Ja, die Joden zijn toch niet goed bezig, weet je. Dat je denkt, dat gaat toch weer de andere kant op. Dus oh, je moet het wel in balans weten brengen, hoor. En je zag mensen aan de andere kant echt een beetje gereserveerd kijken. En nou ja, ja je, je durft weer eigenlijk niet tegen in te brengen. Niet op nationale televisie. Nee, en iemand zegt... Ja, maar... De, de, uh, Hamas was toch democratisch gekozen? En daar ging zij weer overheen. Ja, maar ze waren ook wel, je had natuurlijk heel veel keuze om te doen. Nou, had zo'n uh, nou, eentje. Of zo. Ja, je had <laughs> Nou, ik, ik trek me weer even terug. Uh, doe je verhaal maar. Dus het, het is een hele delicate kwestie dit hoor. Ja, Uitomelijk. maar hetzelfde ja. over het vliegtuig... wat natuurlijk gebombardeerd heeft bij het ziekenhuis. Ja, klopt. Want het zou eerst van uh, Israël zijn. Nou blijkt het misschien Hamas te zijn. Ondertussen kreeg ik ook een, een verhaal te zien... van een man die vertelde dat tot vijf keer toe. Vanaf het begin dat uh, Palestina... Dan uh, land gegeven heeft voor Israël. Vijf keer toe heeft Israël een vredesvoorstel gedaan. En iedere keer is het dan weer. Uh afgewezen en nou ja, het is gewoon heel moeilijk om, om alle neus de één kant op te krijgen. Ja, dat is, dat is gewoon en ik denk echt. dat het eigenlijk misschien, ja, het is nooit te laat zeggen ze. Nee. Maar we zijn wel heel laat ermee. Ja, klopt. Ja. Nou ja, is, ja, heeft ook wel steekjes laten vallen hoor. Ik maar ja, hij is jarig. Misschien kan hij in het algemeen heel par, pardon geven. Misschien dat kan dat. hij gewoon een, een ja, weg. even een cadeautje weggeven. Ja, Dit is Sinterklaas. Ik jarig vandaag. Niet krijgen, geven. Dus uh, laat die vrachtwagens allemaal door. Ja, dat zou. Als verjaardagscadeau Dat zou toch een mooi gebaar zijn. En doe er nog wat tompoes bij ja. En ben klaar. Yo, als je kijkt naar de rechtszaken, die hij aan zijn broek hervangen, Netanyahu. Ja. Dat is echt bizar, hè? Niet al, door, door dit, door laatste... Nee, nee of, gewoon al eerder. Ja, gewoon ja, ja. Zijn vrouw zit, zit in allerlei zaakjes, zijn belangenverstrengelingen, steekpenningen. Nou, oh. echt, dat, dat is echt een lange lijst. Dat is ongelooflijk. Dus dat iemand president is, dat is heel bizar. Ja, hij dat werd in 59 truck. zo werd hij? Of hij was oh, dat weet uh, ik eigenlijk niet eens. Nee, ik hij hoe was weet niet zo oud. Uh... Nee, hij is al vanaf 2009, geloof ik, is hij president. Ja. Heel even niet, en toen weer wel, geloof ik. Ja. Nou ja, het, het, het is... Bizar hoe ze de, daarmee omgaan. En, en wel, hopelijk laten ze die 50 vrachtwagens in ieder geval door. Ja, ik nog, even een plaatje, of nog even een dingetje om te ja, relativeren, een Ja, een, een relativerend berichtje. Dat ja? er een kat was die of een poes. Die was uh, uh, kwijtgeraakt op een rustplaats langs de snelweg in Frankrijk. En uiteindelijk uh, toen uh, is de kat uh, bij ergens terechtgekomen. Nu na twee jaar... Ah, oh, mooi. je nagaan is het uh, katje nu op kunnen, opgehaald kunnen worden. Want uh, het bleek wel dat de kat gechipt was. Ze vonden het adres in België. Maar ze hebben toch via via het adres in Spanje gekregen. En nu zijn de ouders... Die hebben die kat onderweg opgehaald. En, uh, ja. ja, ze is eindelijk weer met de baasje verredigd. En het, de kat herkende hun ook echt. Ja. Dus dat is wel heel leuk. Nou goed. Dat vind ik, nou daar hou ik van. Had je toch soort. over katten? Ja. ja, zeker. Komt dit weer, hè. Vrouwen en poezen. Van oudsher hebben vrouwen een innige band met hun poes. Zeker, kon niet uitblijven. zeker. Goed, de Keuze zit er echt aan te komen. Echt waar. Ja. Maar we kunnen geen keuze maken. Er is zoveel mooi. Keuzestress. Ja, keuzestress. Ja, zeker. Even een moment voor rust hier in de show. Had ik deze plaat alleen hier gedaan? Deze heb ik al eerder gedaan. Ik heb die oh, idee, die kan even... me niet herinneren. Ja, moet ik gaan? ja maar ja, ja net zoals jij. Net zoals ik heb je een slechte geheugen, Dus ik moet even een verhaal alleen. Deze! Maalskane, nieuwe in. plaats, One Man Bands. Een moment van rust, dus ook elke keer even lekker, even, gewoon even achteroverzak in een stoel. En je gitaan aanpakken. The Wonder. Talking to myself at night, drink till the sunrise. You could drown me in those eyes, it was paradise. Summer comes, to replay the scenes, frequently deceived. Roast in some fantasies, deep inside of me wanted Basken, een Brits geluid. Wonder the One Man Band is zijn laatste plaat die hij heeft af, afgeleverd en nieuw hier bij Toebak leeft. Uit een regenachtig zandvoert. Wel even lekker om uit te regenen of even, gewoon even lekker op het strand te lopen natuurlijk. En dan neem ook even je, je, porte, je, je paraplu mee. Je ja, ook je portemonnee wil ik zeggen. Jazeker. En dan neem je lekker een warme zocomelk. Goed nieuws. hoor is vandaag jarig. En wat heeft hij gegeven? Nou ja, ik zie net een uh, update. Dat is dan wel de Belgische uh, site van de Gazette of zo. Ja? Maar die zeggen dat de grenspost tussen Egypte en Gazetronk is geopend en vrachtwagens met hulp rijden binnen. Dus uh, maar dat je die update, ja. Laatste update half tien. Dus ik denk toch uh, dat, uh, dat dat dan net gebeurd is. Ja, ik zie het hier. Amerikaanse burgers worden opgeroepen... rekening te houden met chaotische toestanden... zodra de grens opengaat. Want ja, vrachtwagens gaan erin. Maar mensen willen er heel graag uit. Dus uh, kan je die dan tegenhouden? Dus ik ben benieuwd of, of het dan nog, of het nog wordt gerend of ja, zo. Ja, kunnen of... die vrachtwagens als ze geleegd zijn... kunnen die gevuld worden met mensen die eruit willen? Ja, dat zou ik nog kunnen ja, doen. Ja, die moeten toch ook weer het land uit, denk ik. Ja, ja, ja. ja, ja. Dus dat zou fijn zijn als de mensen dan kunnen vluchten op die manier. En dan zitten ze in Egypte, hè? want het is dus Egypte en ja, Gaza. Klopt, klopt. Dat, nou ja. En die uh, Egypte is redelijk positief over de Palestijnen. Die, ik miste mijn uh, ex-schoonzoon, die woont in Egypte. En Nou ja, goed, als een verhaal over uh, de Egyptenaren die bijna uh, juichten toen Hamas toch wel ten strijde trok hebben toch zoveel meer met de Palestijnen dan met de Joodse mensen. Het dus ja. is wel chockerend om dat dan wel weer te horen. Ook oh, ik zie trouwens ook wel weer dat in Duitsland in de uh, havenstad door Storm Babet ook weer enorme hoge waterstanden We stappen zijn. zo over van de ene ramp naar de andere. Dus van, dit, is, dit is wel heftig ook hoor. Ja. Het ja. is uh, van een uurtje geleden. Ja klopt, ik had het al gehoord dat ze in bepaalde oh. uh, hoge golven, geloof ik. Nou, dat gaat wel heel En dan zie je zo'n man oversteken en het stop voetgangerslicht staat op rood. Ik wil dat kan niet, Dat komen de auto's. Nee, bootjes komen er voorbij. Ja. Ja. Bootjes maar, komen maar. er voorbij. Ja, zeker. Oud plaatje uit de doos. Ik zit momenteel weer echt in die oude bakken te graaien. Maar haal ik eruit vandaan. Hier, Suicide Girl. Bella en Sebastian. Friend, she wants to be a Suicide Girl.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 De band zich naar genoemd. Dat is op zichzelf wel bijzonder. als zat in te duiken. En ze komen uh, ook naar Nederland geloof ik pas geleden. Had ik ergens gelezen. Ik weet niet of de datum meer. En Suicide Girls. een van die oude platen. Ik had nog een stukje geschiedenis liggen. Uit uh, 2021 tijdens opnames van de westernfilm Rust. Ja. Elk Baldwin schiet een regisseuze. Uh, Heilana Hutchinson dood. En hij is wat aan het oefenen met een uh, revolver. Zijn oude revolver die geprepareerd zou zijn met losse vlodders. Blijkbaar zit daar in één keer een scherpe patroon in. En hij schiet haar twee keer neer, geloof ik. En ook nog een man die ernaast zit. Ja. Uh, ook nog. Ook. Helena, die overleed. En uh, uiteindelijk uh, wordt hij uh, verantwoordelijk daarvoor gehouden... ook komen rechtszaken. Uiteindelijk is de regisseur, de eerste assistente... dat is uh, David Hals, die uh, verantwoordelijk was voor de wapen... De, de, zeg maar het, het geven van het wapen aan hem... Die, ...neemt de verantwoordelijkheid op zich... ...en die wordt veroordeeld, die bekend schuld... ...en die schijnt ook wel in andere films... ...ook wel een beetje de protocollen... Te, te, ...te hebben overschreden... ...toch niet helemaal goed mee erom te gaan zijn. Uiteindelijk, een paar jaar later... ...nou ja, een paar jaar later... Uh, ...zeg maar nu iets van drie... ...of vier dagen uh, geleden... ...gaat Elk Bolving toch ...waarschijnlijk toch weer voor de rechter worden gesleept. Of okay, kijk, ik heb dat hier... ...wacht, ik heb het niet aanstaan... Baldwin appears to be facing more legal trouble over the deadly 2021 shooting on the set of rust. Chloe Malas joins me now. Chloe, you've confirmed prosecutors plan to recharge Baldwin. Lester, we've confirmed that New Mexico prosecutors intend to recharge Alec Baldwin with involuntary manslaughter. Following the 2021 fatal shooting of cinematographer Helena Hutchins. grand jury next month. Het gaat toch nog een keer voor een grote jury, grand jury, komen om er nog een keer naar te kijken of hij toch ook niet verantwoordelijk is voor ja, het wapen in zijn hand. Maar ja, er zijn zoveel mensen daarvoor die dat wapen controleren. En wat er eigenlijk in het wapen hoort te zitten is eigenlijk alleen maar, uh, ja, losse vlonders. Hij zei dat al uh, vlak na de shooting. They take the gun they enter the, and all the rounds that are in there were either dummy rounds, no flash, cold rounds of rounds with a flash. In de the rehearsal, there should have been nothing. Het should have been a cold gun... with no rounds inside or dummy rounds. En het mag is, als je dan aan het schieten bent... dan realiseer je niet dat je met scherp schiet. Omdat je namelijk, nou, er komt wel een, flit, een flits uit. Het maakt wel lawaai. Dus daarvoor eh, heeft hij waarschijnlijk ook doorgeschoten. Nou, het is toch een hele rechtszaak waar hij nog steeds in verwikkeld zit. deze Elke Baldwin. Een nachtmerrie. Een nachtmerrie, dat is wel duidelijk. Ja, zeker weten. En eh, de nachtmerrie in Egypte is nu een beetje... Opengebroken. De ja, vrachtwagens is, rijden naar binnen. Ze rijden. Dus, het is uh, nog maar net, dus we kunnen daar nog niet heel veel meer over vertellen. Maar het is toch wel breaking news. Ja, het zeker. zou wel fijn zijn, inderdaad, gewoon als, ze, als ze gewoon allemaal naar binnen mogen. He? Ja, dat lijkt me wel. En ja. het maf is dat ik gewoon, gewoon Israël blijft bombarderen. En dan kunnen ze aan de andere kant zo er allemaal het land uitlopen. En dan kunnen ze dat hele land, die hele gazenstok, helemaal vlak gooien. Gewoon. Wat een goed idee. Ja. Nee, niet, niet goed idee. Ik vind dan wel. Mooi. Uh, ja, ik word er soms emotioneel wel een beetje uh, echt wel door aangedaan. Al die verhalen van twee kanten en zo. En dan hoor je Bellingkat, Dat vind ik altijd zo lekker. Die gast gaat er gewoon naar die, naar die... Kijk, daar is die uh, raket neergekomen. En de inslag is daar. En als je dan kijkt onder die hoek, dan komt die daar vandaan. En dan zie je daar een lichtpuntje. Dat is gewoon lekker zo zakelijk. Ja, en heerlijk. dan weet je gewoon helemaal precies van nou, ja. zo is het en niet anders. Nee, dan denk je eerst dat heb je zelf gedaan... Uh, om uh, lekker die aandacht te krijgen. En dan lijkt het toch wel... Nee, je komt toch uit Israël vandaan. dan nou komt het onder een andere hoek. Dat is een leuk puzzeltje. Het lijkt ja. ook als je, uh, als je dat kan... dat het leuk is om achter je laptop... gewoon dat uit te vogelen. Maar het was dus eigenlijk gewoon... een, een, een, een blindgangachtig iets... die verkeerde kant op gegaan is. Eerst dachten ze wel dat het Israël was. En toen was het de, toch uiteindelijk Hamas omdat er meerdere raketten de lucht in waren gegaan. En daar zag je dan een blindganger, leek wel. En nu lijkt het toch ook weer niets. Dan lijkt het wel weer uit Israël te komen. Ja, Karagallekant. We gaan. willen zekerheid. Ja, nou dat ja. gaan ze fanatiek aan de gang bellen. Dat zijn mensen tot op het bot toe gedreven. Okay. Tijd voor die landenkeuze, dat had ik beloofd, dan moet ik hem ook draaien, natuurlijk. Hè. Toto, straight from the heart. Ja, yeah, dat is een tijdje geleden. ...bekende plaat van uh, Toto Straight from the Heart. Ja, daar, wanneer is daar geen plaat over gemaakt? Hè? Over recht van het hart. En het grappige videoclipje is, zit daar een hele mooie dame... ...echt jaren tachtig, met van die lange matjes nog in een nek... ...wat ook een beetje weer hip aan het woord is... ...dat wel een gold band natuurlijk... ...en dan wil je je snor ook nog laten staan... ...in de videoclip van Straight from the Heart van Toto. Dame in een witte jurk die aan het ronddraaien is... ...ja, toen was alles nog... ...dan mocht dat nog ook, hè. Vrouw, ons lustobject neerzetten en dan stopt de man bij... ...ook met lang haar die ernaar zit te kijken... Wat zou je gedacht hebben? Ik weet het niet. Goed, wat vertel je. Ja, ja. <grijg> nou, er is een artikel van het CBS verschenen gisteren... dat er minder huishoudelijk afval is per inwoner in 2022. Oh. En het, was, uh, het is 48 kilo minder dan het jaar daarvoor. Want uh, het is dus 455. Dus het was het jaar daarvoor was het dus bij, ja, 503 kilo. En uh, op Scheer oog was het dadelijk het grootste... was dat 250 kilogram me, maar maar plaats... wacht even, moesten, moesten ze betalen voor het afval? Nou, het is gewoon het totaal wat aan afval ingezameld is. Ik oh, okay. dat ja. daar ook eigenlijk... Uh, oh, ik weet nou dus niet of het alleen de bakken zijn... of dat ook wat de gemeentes overal ophalen. Want Zandvoort heeft dus 466 gehad, Zandvoort. Okay. En Alkmaar die wordt... Uh, niet geteld. Dus dat is misschien wel drie keer veel. Dat weet ik niet. Dat is voor <lacht> ons in de, in de wijk neergooien. Dat is toch wel kunnen. Nee, goed, naast de bakken. Je, je, je wordt gewoon best wel creatief. Als je merkt van, hé, hey, ik krijg gewoon een hogere rekening. Omdat je meer gestort hebt. Want daar gaan we natuurlijk ook wel weer logisch natuurlijk. Want ja, als je meer afval hebt, zou je meer moeten betalen eigenlijk. Maar ja, uh, ja als je daarvoor moet betalen, dan ga je toch heel creatief worden. En eentje bij je zegt, oh, met mijn werk heb ik ook een container die staan. Nou, daar kan ook wat bij. Maar ja. ik heb dat sowieso met grof vuil. Als ik grote dingen, dan zet ik ze bij het grof vuil En dat, dan hoeven ze niet bij mij langs te komen. Dan zet ik het gewoon in de wijk waar een grote hoop is. Dan zet waar ik het een bij. bak open staat. Nee, ik gooi je het elkaar of je erin als ik langs loop. dat? Ja, precies. Oh, hey, maar andalig. het groente fruit- en tuinafval is ook afgenomen. Ja? Maar ik denk ook dat dat misschien komt... dat die reclames effect hebben. En ja. uh, kijk wat je in huis hebt. Precies bewust wat, wat je inslaat en of je alles opmaakt. Ja. En, en wie weet, kan je nog een. Nou ja, dat soort dingen allemaal. Nou, we zijn al in het einde van het ruiterprogramma. Ja, tot de volgende zeggen, week maar weer. Tot volgende week. Dan hebben we nu afgelopen het Toebok Leeft. Geniet van het weer. Hoewel, kan dat nog? Neem je plu mee. Neem je plu mee, zeker. Tot zover het ritme van ZFR. Via de kabel op 104.5.